7 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie praten morgen voor het eerst samen over een vredesregeling. Dat heeft de speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, bekendgemaakt. En noemde zijn overleg met beide partijen vandaag bemoedigend. Eerder vandaag dreigde de Syrische regering Genève nog te verlaten als er geen vooruitzicht is op serieuze gesprekken. De oppositie verlangt van de regeringsdelegatie een uitdrukkelijke bevestiging dat ze akkoord is met de uitgangspunten voor het overleg. Dat betekent dat ze akkoord moet gaan met een bestand in Syrië en de vorming van een overgangsregering. De AEX, de Amsterdamse beursgraadmeter... is de handelsweek geëindigd onder de 400 punten. En dat is voor het eerst sinds 27 december. De AEX sloot 2,5% lager op 393,85. De daling wordt onder meer toegeschreven... aan het afnemende vertrouwen in de Chinese economie... en in andere opkomende economieën... door de beperking van het stimuleringsbeleid... van de Amerikaanse centrale banken... en door de onrust op de valutamarkten. Ook de andere beurzen gingen daarom onderuit. Er lijkt beweging te zitten in het conflict in Oekraïne. President Janukovic is naar eigen zeggen bereid tot een kabinetswijziging. Hij kondigde ook een wijziging aan van de omstreden wet die demonstraties moeilijker maakt. De president wil verder ook een groot aantal demonstranten vrijlaten. En ook op het gebied van de persvrijheid zouden veranderingen op stapel staan. De NAM heeft een gezin in Bedum laten verhuizen omdat ze door de recente aardbevingen niet meer veilig in hun huis kon, kunnen wonen. De bewoners zijn gisteren verhuisd naar een boerderij in de buurt. Het is de derde keer in een jaar tijd dat mensen in Groningen moeten verhuizen omdat hun huis door de aardbevingen zo is aangetast dat het niet meer veilig is. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen, het blijft zo goed als droog met minima van min 4 graden in het noordoosten tot plus 2 in het zuidwesten. Morgen eerst wisselend bewolkt en droog bij 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden, tegen de avond regen of sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Ah, de verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de avondspits gedaan, maar toch zijn er ook op een aantal plaatsen nog ongelukken die voor vertraging zorgen. Zoals op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam bij de afrit Bunschoten 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Bij Eindhoven op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht verknopen de Hoogte 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor de Afrit Oosterbeek 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En daarnaast bleep van een aanrijding op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Ons advies als UPC Business? Ga naar Telvoort Zakelijk. En check dan upcbusiness.nl.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 Dag winkelier, UPC Business weer. En, precies, bij UPC krijg je 60 MB zakelijk internet... voor 30 euro ex-BTW per maand. Dat vind je niet sneller ergens anders. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCBusiness.nl Als je vindt dat zowel oude als nieuwe denkers... ons veel over het leven kunnen leren... als je vindt dat je de zin van het leven in het leven zelf kunt vinden...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 Dames en heren, goedenavond. Marian Ippel noteerde in haar Foodlingo Bijbel nauwgezet... de nieuwe Food Trends en Food Words van de afgelopen vijf jaar. Kaaskoningin Betty Koster test Hollandse geitenkaas. En Jona Freud met het beste recept voor blinis. Uw presentator is Petra Postel. Meteen maar even een correctie. Het is Blini. Blini? Dat is, dat is al meer fout. Enkel fout is Blin. Zo is het. Zo is het. U hoort de, de, de, de fijn besnaarde stem van Jona Freud, mijn steun en toeverlaat en rechterhand. Uh, Jona, jij gaat vandaag Blini maken. Je bent er al mee bezig. Wat is ja. Blini? Het, is, uh, het hoort een boekwijd pannenkoekje te zijn. Dus een pannenkoekje gemaakt met boekwijdmeel. Het grappige is: uit de drie recepten is er maar één die boekwijd gebruikt. En de rest gebruikt gewoon bloem. Of, of Ja, Wij gaan straks dat proeven. Wij doen dit natuurlijk allemaal een beetje vanwege Sochi. Ja. Uh, maar uit solidariteit hebben we nu ook roze blini gemaakt. Of roze. tenminste, zat nou ja, dat het... een beetje achter? Of? Nee, het is natuurlijk voor de hand liggend uh, dat er roze op zit. Omdat er gerookte zalm op ligt. Hmm. En op een blini. En Stra dat is natuurlijk roze van zichzelf. Straks uh, drie, drie recepten uit drie verschillende boeken. Uit drie verschillende boeken. En natuurlijk is het in Rusland normaal dat je dat heel rijkelijk met kaviaar belegt. Dat doen wij hier dan weer natuurlijk niet zo makkelijk. Maar in plaats van de roze zalmeitjes, nou ja, zo krijg je een heel roze geheel. Goed, wij zijn solidair. Dat bedoel ik maar. Welkom bij Manjari Luisteraars. Live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Behalve tijdens grote sportevenementen. Dus over twee weken tijdens Sochi niet. We vinden het leuk als u reageert. Doe dat dan via manjari.ntr.nl En u kunt ook twitteren. Hashtag Radio mangiare. We hebben allemaal gasten aan tafel. U heeft net gehoord wie allemaal. Marjan Ippel bijvoorbeeld. Zij tekende woorden. De taal van eten en drinken. Op in Food Lingo Bijbel. Ja. Maar Jan, je geeft dat boek zelf uit. Ja. Wat een dappere onderneming. <laughs> ja, zeg dat wel. Is er veel belangstelling voor foodlingo? Ja, ja. Waar merk je dat aan? Nou, uh, de, op de reacties van mensen uh, op de foodlingo die ik al jaren schrijf... Uh, Elke week uh, voeg ik een nieuw foodlingo toe uh, aan uh, mijn eigen website en ook aan uh, andere websites, zest.nl. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje mis Foodlingo uh, geworden, zo uh, spreken mensen mij ook wel aan. Ja. En dan hoort daar natuurlijk de vraag bij, welk woord staat jou aan? Of prikkelt jou of vind jij het leukste van dit moment? Ja, ja. Nou, het leukste woord van dit moment vind ik eigenlijk velvie. En dat is nog een beetje omdat um, selfie hebben we natuurlijk is vorig jaar in verschillende landen benoemd tot woord van het jaar. Dat is een foto van jezelf maken. En dat is een foto van jezelf maken met en je, dan op, met je telefoon hè? Op social media zetten en dat is eigenlijk een vrij asociale daad zeg maar Je bent met social media bezig, maar je bent eigenlijk vooral met jezelf bezig. Um, Overigens gaat dat heel goed samen hè? Social media en <laughs> met jezelf bezig zijn. Uh, goed, um, in Engeland, um, waar het allemaal wat groter is dan in Nederland... heb je boeren die vrij afgelegen wonen... en die um, eigenlijk wel heel erg behoefte hebben aan contact met de consument... en met uh, de mensen in de zogenaamde beschaafde wereld. En die dachten, nou, die velvies, dat gaan we anders doen. Wij gaan een foto maken... Van onszelf met ons lievelingsboerderijdier. En zo laten wij eigenlijk zien wat er op dat afgelegen platteland gebeurt en brengen wij dat eigenlijk dichterbij. Boer en schaap, Velfi. Ja. En dan weten wij hoe ze er. Ja, farmer, hè. Vandaar Ja, van farmer. Dat ja. Is, ja, is, een, is Farmer. Een F. Een F. Ja, ik dacht ja. favorite. Ik was aan het nadenken erover ja. met gewoon farmer. Ja, natuurlijk. farmer met Dankzij de social media wordt het heel erg snel opgepakt. Ook in Nederland zijn al veel boeren nu velvies aan het plaatsen op Twitter. Ja, op wij Facebook. kregen ook al een reactie op onze Facebookpagina. Ja, ik zag het. Ja. En dat nou, was ook iemand leuk. die een velvie ging insturen. Overigens, die velvie moet volgens mij nog binnenkomen. Gaat die meneer nog die velvie insturen? Het kan een koe zijn, het kan een schaap zijn, het kan een geit zijn. Is nog niet binnen, maar kan elk moment binnenkomen. En velvie van een geit zou heel erg leuk zijn. Natuurlijk toepasselijk. Toepasselijk, yeah. omdat de koningin van de kazen vandaag is, Betty Koster. Ze heeft drie geitenkazen bij zich. Tot nu toe, Betty, deden wij altijd... Dat wij jou iets lieten proeven. Ja. En dat jij meestal met groot afgrijzen. zien dan... we ook niet ontzettend blij kijken. En nu ben je blij. Ja. Want voor het eerst in de geschiedenis. mocht je zelf kaas uitzoeken en meenemen. Ja. En dat wordt dus een compleet ander verhaal dan drie kaasvonduzen uit een pakje. waar we jou dan mee geterroriseerd hebben en dat soort dingen. Ja, helemaal uh, waar. Geitenkaas, hè? Daar ja, gaan we geitenkaas. Op. Wat natuurlijk nu eigenlijk wel een heel klein probleempje is, want over het algemeen. Uh, staan de geitjes droog in deze tijd van het jaar? Betekent dat ze uh, drachtig zijn en dat ze over twee weken zo'n beetje gaan lammeren en dat er dan geen melkproductie is. Dus voor verse geitenkaasjes was dat een klein probleem, maar gelukkig hebben we een boer die doormelkt, die een deel van zijn kudde doormelkt, waardoor we nu uh, gewoon nog zijn kaas konden doen. Dus dat heb ik toch bij me. Dus maar heb jij die boer onder druk gezet om ja, gewoon door te melken? En <laughs> zeg maar helemaal tegen het natuurlijke proces in? Nee hoor, het is uh, zo dat het eigenlijk voor boeren vaak heel erg moeilijk is om na zes weken, zeven weken geen productie te hebben... om weer opnieuw te starten. Ja. Het is net als dat je een cultuur hebt in een bakkerij... en dat moet weer eventjes helemaal gezetteld worden. Dus de eerste twee weken van de productie... zijn altijd een beetje moeizaam. Dan heb je ook nog te maken met de biestenmelk van het geitje. Wat ook vetter is dan normaal. En als je een deel van de kudde gewoon doormelkt... dan betekent dat, dat je dat eigenlijk gewoon op gang houdt. En dat deel van de kudde krijgt dan van de zomerrust. Dus als je het maar respecteert zo. Goed, heel mooi. We gaan straks die kazen uh, proeven... We zijn ik natuurlijk heel nieuwsgierig. En voor het eerst zal het dan misschien ook eens echt lekker smaken. Ik hoop het. In plaats van naar uh, oude, oude schoenzolen <lacht> links en rechts om gebakken. Uh, ik wilde jullie nog even een bericht uit de actualiteit voorleggen. Uh, ik las het deze week in Parool. Geschreven door Hiske Versprillen. Vorig jaar was ze iets met paardenvlees op het spoor. En nu is ze iets met duivenvlees op het spoor. Want de Amsterdamse stadsduiven, ongeveer duizend... die worden jaarlijks gedood en tot wildpaté. Uh, verwerkt. Niet allemaal, hè? Duizend. Of dat mag, is onduidelijk. Duke Faunabeheer vangt jaarlijks in opdracht van Amsterdamse particulieren... en bedrijven zo'n duizend overlastgevende duiven. En ze worden ook wel uh, patatvreters genoemd of vliegende ratten. En ze worden uiteindelijk verwerkt tot, uh, tot paté, die Amsterdamse duif... En uh, die worden ook echt uh, serieus verhandeld. Want bijvoorbeeld Thomas van Meel, handelaar in wild en Gevogelte... dat is echt een grote naam uit deze business, die, uh, die, die komt met deze paté over ongezonde levensstijl van de gemiddelde Amsterdamse duif. Maakt deze van Meel zich totaal geen zorgen. We controleren alles wat binnenkomt heel secuur. Zijn wij blij met duivenpaté van de Amsterdamse stad? Jonah Freud. Ik heb vorige week een heel gesprek gehad met een jager. Een duivenjager? En nee, een jager in zijn algemeenheid. In, die in Bloemendaal woonachtig is. En in de duinen en uh, waterland. En de kop van Noord-Holland vooral in zijn jaargebied heeft. Hebben we bij toeval dit onderwerp behandeld. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat de duiven in Amsterdam een ander soort duiven zijn. Nou weet ik nu natuurlijk weer, dat zijn de houtduiven moet je hebben om wel te schieten. En dat zijn niet de duiven die in Amsterdam zijn. Dus die, dat je ze ook gewoon dat ze niet te eten zijn. Dus ik vond het nog een heel bijzonder bericht... dan deze week in de krant... dat opeens de duiven uit Amsterdam wel eetbaar zijn. Overigens zitten er twee kanten aan. Punt 1 vind ik dat je ieder beest wat toch dood moet... en eetbaar is, beter op kan eten. Maar Dan ja. het in de destructie gooien, wat heel veel gebeurt. Aan de andere kant kan je natuurlijk heel erg afvragen... het zijn inderdaad de ratten van Amsterdam. Zo staan ze al, ik, zijn ik, ze ik al ik mijn ik hele leven altijd die af ja. gezellig ja. vergaderen op de Dam en McDonald's eten. Niet oh, alleen precies, McDonald's, hè? dat is het hè? eerste wat ik ook dacht. Dat, dat, die dat, uh, drinken McDonald's, milkshakes en eten honderders. Ja. Even maar paté maak je natuurlijk zo verschrikkelijk op smaak. Dat ik, dat dus ik dat je het vlees vermaalt. Dus ik denk als het gaat om, om de stugheid van het vlees... Ben je dat kwijt in de paté. En als je dat op smaak brengt met cognac en peper en zout en knoflook denk ik toch dat je best wel plakje. een hele redelijke paté kunt krijgen. Misschien moeten we gaan nadenken... dat we ze inderdaad iets anders gaan voeren... om die patés nog lekkerder te krijgen op de dag. <lacht> maar ja, ja, je kunt ja, dus McDonald's weg. Ja. Ja. Jij bedoelt McDonald's yes. weg. En dan dat we naar betere restaurants... Ik, en ik, dat hoor, die... ik hoor nu een idee ontstaan voor de schaalduif. <lacht> <Ja. lacht> ik zie dat niet gebeuren. Maar luister, zo'n zo duif is gewoon een vrije vogel. Dus die pakt gewoon wat hij vindt op straat. Onze straten zijn vervuild. Hij ja, maar je hebt mee. dat natuurlijk ook met die schipholganzen plaketten ja. van worden gemaakt. Ja. Dus wat dat betreft, denk ik dan weer van. Die ja, hebben een heel hoog kerosine gehad. Ja, precies, dat denk ja. je dan ook. Of ja. Ja. bespaard cognac. Maar ik begrijp nou. eigenlijk. <laughs> <laughs> Betty is wel in voor een jij jij, zou, jij jij waag je er wel aan. Ik zou het wel willen proeven. Ja, ja ik ja. ook. Ja, eigenlijk ook hadden we het hier proeven. moeten hebben. Dat, dat, dat ja, hadden we dat moeten we dat doen. Nou even Jij, even Jij even zou het zin. ook wel. Ik, ja, jullie, zeker. En, en het is wel een goede bestemming van de duif. Ik zei, je zou het Dini Schouten moeten vragen. Die maakt natuurlijk al met die ganzen. Wij komen uh, hier op terug. Ja, dat is Goed al lang plan. duidelijk. Goed we gaan het paté door Dini laten maken. Gewoon. U kunt Nog reageren gijker. op deze uitzending. En u mag ook ja. best gewoon hele militante dingen sturen. als van Wat zijn jullie nou helemaal gek geworden met je duivenpartee? Manjare ntr.nl. Daar reken ik wel een beetje op op zo'n reactie. Hashtag Radio Jaren. Dat is ons Twitter-adres. Uh, Marjan Ippel, die, die is een Bijbel aan het maken, althans die Bijbel is bijna klaar. Die ligt nu bij de drukker en woensdag is, ja. die, is die in huis. Foodlingo Bijbel. Ja. Uh, dat, dat gaat over, over de woorden, de taal van eten en drinken. Marjan, jij bent Foodtrend Curator. Daar hebben we eigenlijk meteen al een woord te pakken, ja. wat, wat mij betreft. En zo staat, die Bijbel in kan. Ja, dat staat er ook in. <laughs> ja. Ja. Ja. Wat is in godsnaam erin. een Foodtrend ja. Curator? Nou, ik ben dat een beetje uh, uit een grapje begonnen, omdat op een gegeven moment ging iedereen zich uh, curator noemen. Ja. Um, maar het heeft ook wel een functie, dat woord curator. Want een curator is iemand die in die, die hele grote zee van keuzes... en die hele grote zee van, in dit geval, foodlingo... Um, daar keuzes uit maakt voor uh, andere mensen. Dus de de interessante, Ja, de interessante uh, dingen eruit haalt en... Um, daar een verklaring voor geeft. Ja, jij hebt dat gedaan. De afgelopen vijf jaar zijn er allemaal woorden opgeborreld... die we misschien eerst niet kenden en nu wel. Ja. Uh, wij hebben er voor, voor dit programma een aantal uit je, uit je boek geselecteerd... waar ja. ik het graag even met je over wil hebben. En dan begint het meteen met iets wat ook hormonaal op mij overkomt... op de <lacht> een of andere wijze. Namelijk het begrip uitgestelde koffie. Ja, hè? Dat ja. nou... Het, mijn eerste indruk was ook van wat is dit? Inderdaad voor een naar woord. Uh, toch um, heb ik het afgelopen jaar tot Foodlingo van het jaar verkozen. Omdat het um, in het Engels heet het eigenlijk lekkerder suspended coffee. Het komt uit het Italiaans, Café sospeso. En uh, bestaat eigenlijk al zo lang als espresso bestaat in Napels. En dat is, als jij een koffiebar binnengaat en jij hebt geld voor koffie... er zijn altijd mensen die die koffiebar niet in kunnen gaan... want die hebben op dat moment geen geld voor een koffie. Dus jij koopt twee koffies, je neemt er eentje mee... je laat er eentje op de lat zetten voor iemand... die toevallig even geen geld heeft dus voor een koffie. Dus het is eigenlijk iets met een heel goed doel? Het is iets met een heel goed doel, ja. En, en hoe is... ben je dit woord nou op het spoor gekomen? Want ik moet je heel eerlijk zeggen... Maar misschien verkeer ik een andere kring hoor. Maar ik, heb, ik ben dit nog niet tegen. Nou, je verkeert in ieder geval niet op Facebook kennelijk. Want uh, het is heel snel over Facebook heen gegaan. En dat is uh, eigenlijk een hele goede bron voor jou? Ja, dat is onder media. andere een hele goede bron voor mij. Ja, ja zeker. Ja. En uh, dat is ontzettend snel ook opgepikt in Nederland. Want het, uh, het werd geïntroduceerd als suspended coffee. Binnen een paar dagen was er uitgestelde koffie.nl. Dus dat gaat nu met Facebook en met alle sociale media heel snel. Nu, nu heb ik gelezen in jouw boek dat uh, thee het nieuwe koffie is. Uh, Oftewel, ja. We gaan allemaal naar thee. Krijgen we dan ook uitgestelde thee? Of is dat nog niet een. Ja, er is in België is er ook uitgestelde friet gekomen. Uh, in Napels doen ze nu ook aan uitgestelde pizza inmiddels. Dus ja, uitgestelde thee, waarom niet? Ja, dat ja, kan. Zeker. Want, want hoe zit dat met, het, met dat uh, thee is het nieuwe koffie? Nou, de afgelopen jaren, uh, sowieso in de voetrends uh, heeft koffie een hele belangrijke plaats ingenomen. Was toch een pionier in het hele duurzaamheidsverhaal. Uh, in de fairtrade. Uh, zij hebben eigenlijk een alternatief voor fairtrade zelf um, bedacht. Direct trade. Zij zijn zelf naar bonen de, kopen, de bonen gaan kopen de rechtstreeks bij de boer. Ja. Niet via allerlei tussenmannetjes enzovoort. Um, en dat is opgepakt door allerlei andere voetgroepen, uh, zeg maar... Dus koffie is heel erg belangrijk geweest, zal het zeker ook blijven. Ik heb al heel lang gedacht, nou thee, jij gaat daarin aanhaken. En uh, dat heeft heel erg lang geduurd, maar je ziet ja, nu... Ja, waarom eigenlijk? Nou, ik heb daar wel een theorie over. Ik hoop. Um, Komt ja? het woord doos en het woord muts in voor? Precies. <lacht> Inderdaad. <lacht> <lacht> nou, dan klopt... Uh, kl onze theorieën passen bij elkaar. Uh, koffie wordt heel erg gezien als een mannending. Ja. Thee wordt heel erg gezien als een vrouwending. Dat is overigens in China helemaal niet zo. Van oorsprong was in China thee ook een echt mannending. Maar zeker bij ons in Nederland is thee een, mut, een mutse ding. Ja, ja. je vrouwen met elkaar iets gebruits erbij. Ja, teuten, ja, teuten erbij en een theemuts erbij enzovoort. Ja. En, um, die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Want ook mannen hebben de thee ontdekt. Eigenlijk via die koffiebarretjes. Um, die koffiebarretjes gaan ook steeds meer thee schenken nu. En het is gewoon helaas, maar waar nog steeds, een man's world... En je hebt altijd kennelijk toch mannen nodig die daar dan opspringen en dan opeens zo'n fenomeen groter maken. En dan heet het ook opeens infusion? Nee. Of hoe nee, heet nee. het confusion? Of, weet ik, of ben ik nou confused? <laughs> Jij bent, bent totaal confused. Nee, infusion is de officiële naam van een thee die geen thee is. Dus ah, die niet zonder is getrokken. Zwarte, die, die niet is getrokken van de Camellia sinensis uh, Kijk, nou, sterk. Nou, van nou, nou gaan, de gaan we wat opsteken. Ja. Nieuw woord, broodbuik. Broodbuik, ja, dat is vorig jaar natuurlijk vreselijk opgekomen. Ja, dat was dat we een buik krijgen van brood. Ja. Vroeger kreeg je een buik van bier. Ja, bierbuik. Van brood. En uh, de kindertjes in Biafra kregen allemaal een uh, rijstebuik. Ja. En uh, wij hebben nu allemaal een broodbuik. Bij dat begrip broodbuik, daar horen heel veel andere woorden bij. Bijvoorbeeld ook uh, voedselzandlopen. Ja. ja. Dat is ook zo'n woord. Ja. Dat, dat kent iedereen, toch? Nou, ja, dus, dat uh, is ook zo'n dat Switch snel opgekomen. Waar zit je over te verbazen? Nou, ik uh, ken de uh, broodbuik niet. Nee? Nee. Ik heb een kaasbuik. Nou. Ik weet niet. Ik weet niet. Waar, waar heb jij geleefd het afgelopen jaar? Want alle media hebben er vol van gestaan. Echt waar? Dat was, ja, ik, dat dat haat die hele koolhydraten ja. haat. Nou, en dat ook, ben jij, dat ben jij dan, mee, dan uit de weg maar... gegaan, ja. Betty, waarschijnlijk. Ja. Want, want dat boek is, is, hoe vaak was dat nou verkocht? Jongens, 200.000 keren of zo, dat boek van, uh, van onze grote vriend. Wat, Chris Verburg. Ja. Chris Verburg aan de ja. Voedsel 250.000 exemplaren in Nederland van verkocht uh, van, van, van de voedselzandloop. Waar de theorie is als ware het een bijbel, dat je ja, natuurlijk geen brood... Nou, dat is een van de redenen waarom ik mijn boek ook met een knipoog bijbel heb genoemd. Omdat eten is wel een beetje religie geworden. En dat zie je heel erg aan dat soort boeken als Broodbuik ja. en De Voedselzandloper. En daar krijg je um, ook meteen jeuk van natuurlijk. Ja, want het is een beetje tien geboden. Hè? Je mag, mensen zeggen ook, ik mag dit niet en ik mag dat niet. Dus... Inderdaad weer zo'n curator die dan voor jou alvast in, ja. in die hele grote gezondheidsbrei heeft uitgekozen wat je wel en wat je niet mag. En dat is net als vroeger met de tien geboden. Daar kan je dan veel makkelijker naar leven dan... Uh... Ja, bij Mandjaren mag trouwens alles. Dat hebben wij gewoon uh, op, laten, <lacht> op laten tekenen. Want wij houden, wij houden daar helemaal niet van. Wat ik een leuk woord vind, wat in jouw boek uh, terecht is gekomen, is het boek, uh, woord gastrobar. Ja. Want ik dacht eerlijk gezegd dat dat gewoon geclaimd was door, door chefkok Ron Blauw. Die, uh, die, die heeft het roer omgegooid. Die heeft zijn Michelin-sterren. Nou ja, die heeft hij nu gewoon weer teruggekregen. Maar anyway, die had hij even Eentje, Eentje, eentje. ja. Maar goed, hij, hij ja. ging een andere koers varen. Hij, ja. hij ging iets Gewooner doen, zullen we maar zeggen. En toen ging hij een gastrobar beginnen. Ik vond dat altijd een moeilijk woord, vind ik nog steeds. Want ik denk altijd een gastritis meteen. Maar ja, dat, ja uh, Maar nou blijkt het gewoon echt een geschiedenis te hebben, dat woord. Ja, zeker. In, uh, in Amerika, je, dat weet jij ja. ook wel, dan heb je heel veel gastrobars. En wat is een gastrobar dan? Dat precies? is eigenlijk een, een combinatie van uh, fine dining... maar dan in een uh, barachtige omgeving. Dus wel heel uh, hoogstaand eten... Uh, maar lekker uh, aan een bar, in een bar... Uh, met gewoon een glas bier erbij of uh, wat dan ook. En het grappige is, als je het dan over nieuws hebt, uh, Ron Blauw die heeft vandaag toevallig ja. bekendgemaakt dat, dat hij een, eigenlijk een hotdogbar. Uh, opent. Hij begint een hotdogbar en ja, Amsterdam. Met champagne en dan hotdogs, maar en dan... gin erbij, zeg ja. ik ook, ja. Heerlijk, gin tonic. Heerlijk, heerlijk. Ja, zeker. Ja. Heerlijk. Ja, Top. ja. leuk. Dus, bedacht. Maar ja. dat is echt een trend ook in, in ja. de, wereld, ja. de wereld van het eten en ja. drinken. Dat is dat je gewone dingen, maar dan van een hele van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit. Ja. Zeker. Zeg dus... maar fast food slow gemaakt. Dus wel fast op de, op de bar neergezet uiteindelijk. Maar dat hele traject daarvoor is heel slow. Dus de producten zijn uh, gewoon goed uh, grootgebracht. En uh, hebben tijd gehad om zich te ontwikkelen. En uh, ze worden heel zorgvuldig en mooi klaargemaakt. Ja. Een Jij... oat dog noemen ze dat. Een toen, oat uh, dog. Ja, ja. Ja. Staat dat woord ook al in je boek? Uh, dat heb ik er niet meer in gezet. Omdat het voor mij al... Dat, dat is echt al jaren en jaren oh, eigenlijk aan de gang. Dat zie je wel. <laughs> ik moet gewoon meer contact met jou houden. Ja. Want, nou zit jij tot over je oren in die culi-wereld. Waarvan je net zelf ook al zegt... Van, hey, daar is echt wel wat aan de hand. Ik bedoel, ja. dat, dat is een religie aan het worden. Ja. Je schrijft voor ja. wine life. Je schrijft voor lekker. Voor el eten. Santé. Uh, Holland magazine. Je bent auteur en uitgever van What Not To Eat. Of What To Eat. Ja. De reeks. Uh, een stijlboek met actuele en aanstormende foodtrends. Uh, je, je hebt de underground boerenmarkt uh, bedacht voor microproducenten. De wilde ja. markt voor al, echte, de, het, het, het, het, plukwerk, het echte plukwerk. Alles in het wild geraapt, gejaagd, geplicht. Enzovoort, lukt. enzovoort. Ja. Zijn er wel eens momenten dat je gewoon... Uh, verlang naar een andere wereld. Ik bedoel, dat je een pootje in de wereld van de voetbal bijvoorbeeld. Of zo. Nou, voetbal niet. Nou, nee. iets anders. Ik bedoel, vind, jij het leuk, vind jij het leuk, die culinaire wereld? <laughs> ja, nou, ik vind het gewoon... Uh, ik vind eten gewoon heel leuk. <laughs> ja, maar je, je ontmoet natuurlijk altijd zielsverwanten. Het is altijd leuk in de foodwereld. Ik kom het hier regelmatig tegen. en Dan Krijg is het je altijd een stukje altijd kaas. Feest. <laughs> ja. ja, dan is het gewoon echt altijd feest. Ja, we hebben altijd plezier. En ja, het zijn al, altijd leuke met Het is een vrolijke wereld. Ja, mensen die met eten bezig zijn. Het zijn levensgenieters. Ja. Ja. En, en die nemen elkaar niet te maat. En, en, en concurreren elkaar. Nou, er wordt er allemaal wat nee geschud <laughs> omheen. Ik, okay, okay, nee, okay. Als je echt alleen maar met goed, goede spullen bezig bent. Dan uh, is er genoeg voor iedereen. En dan is er geen haat en nijd. Klaar? Ja, nou, dat heeft De Toch? koningin heeft gesproken. Uh, ondertussen is Jona Frooi Blini aan het maken, aan het bakken. Dat geeft een, een, een tamelijk hoge geur. Het is een beetje bakken, hè? Dan weet je dat maar, Het ja. ruikt ontzettend lekker we krijgen ook allemaal post binnen. Ik moet eventjes... Er is iemand die, die, die is van uh, Fred Verhees van Kookstudio Studio Chef Kok, die, uh, die wil graag een kooi karpen proeven. Oh, iemand een goed idee? Dat is duur, het, is he? het is duur, hè? Ja, het is heel ja. duur, ja. Dan zitten we echt wel een beetje op het niveau caviar, volgens ik, mij. Ik, ik voel een kooikarpenbar aankomen. Het ja. ja. is wel heel Kijk, vet, zijn. Voilà, daar volgens mij we... bewegen ze niet zoveel. Nou, moet je er goed bier bij ja. drinken dan? <laughs> bier. <Kooitbier. laughs> en uh, ja, we gaan ondertussen naar Blini. Oh. Ik zat net in de auto, schrijft Diana, en hoorde de opmerking over roze Blini. Zelf leer ik nu Russisch en ik heb op les geleerd dat... ik Kalo Boy, lichtblauw is in Rusland. Niet alleen lichtblauw, maar ook geassocieerd wordt met homo's. Dus misschien maar Blini met bosbessen en zure room. We hebben gewoon de verkeerde... Ze hebben de verkeerde afslag genomen. We hadden iets met blauw moeten doen. Dankjewel, Diana. De volgende keer bosbessen. Het is nooit te laat om te leren. We gaan naar Blini. Want uh, we, we dachten eerst... Dachten we, nou, we doen een hele Russische uitzending en... Uh, goed. Uiteindelijk hebben we ons beperkt, want in de beperking toont zich de meester... Uh, tot blini, pannenkoekjes. En Jona Freud, steun en toeverlaat, heeft uit drie verschillende kookboeken... drie soorten blini gemaakt. Ja. En vertel eerst eens even met welke boeken je hebt gewerkt. Overigens, deze informatie is allemaal terug te vinden op onze website... radiomanjare.nl Blini, ik heb uh, drie boeken genomen... Zoals gebruikelijk. Tenminste, het was lang geleden eigenlijk. Veel gevarieerd de laatste tijd met de ja. uitzending. Maar dit is echt weer ouderwets. Drie keer volgens de letter van het recept het recept gevolgd. Dus als er niet in, in het recept staat voor de duidelijkheid. Doe zout en peper. Dan doe ik, in, in, in, in, dan ik dat niet. Dan doe je dat niet. Nee. Okay. Dus uh, we mogen er allemaal uh, zo meteen over oordelen hier aan tafel. Wat we ervan vinden. De boeken. Het eerste boek wat ik heb genomen is het boek van Sof. Sof is de film gebaseerd op uh, de columns van Sylvia Witteman. Ja, net uit. Een enorme kaskraker. Een enorme kaskraker. Zag ik vanmiddag ook ergens voorbij komen. Daar is een boek bij gemaakt. Het boek van Sof. En tot mijn uh, grote vreugde stond daar het recept voor Blini in. Overigens ook Blinis genoemd. Dat komt dus bij alle drie terug. Uh, hoewel uh, Sylvia dus volgens mij vrij lang in Rusland heeft gewoond. Maar kennelijk... Uh, voor steven ook om dat blinis te noemen. Dus dat is het eerste recept. Dan heb ik een recept genomen uit een boek van Martin Kruithoff. Martin Kruidhoff is, is een chef, toch? Een bekende, is een, chef. Chef. Ja. een bekende chef. Die heeft een boek of gemaakt wat ik heel leuk vind over ontbijt en lunches. Dat is ook alweer zijn restaurant. Hoe heet het restaurant? De Giethoorn. Oh, Giethoorn. de Giethoorn, De Linde. Precies, dat Juist. is het. Uh, hij heeft een, uh, een boek over ontbijt en lunch geschreven. Wat ik ontzettend leuk vind. Want er is heel erg lang geen boek over verschenen. Dus ik was vol goede moed met dat boek. En het derde boek is... Dat klinkt um... al een beetje door ik dat weet het weet heel niet, dramatisch ja. ah, jullie, de is. Jullie kunnen de vlinies zien hier. Het zijn oh. wel de enige met boekwijd. Oh, dit, moet ik erbij dit, lijkt zeggen. Me, dit lijkt meer op een, een vrouwelijk hulpmiddel voor een bepaalde periode in de maand. Nou, dit gaat en, nee, en, en dat, dat moeten nou wij eigenlijk nog meer kost hoeven. Kostel. Dankjewel. Ja, maar ja, ik zeg gewoon echt hoe ik het zie. Goed. Jona? We zijn even stil. Nu. <laughs> ik ben bak naar mijn moeder, naar de uitzending. Ja, dat en we gaan nu over Sorry, naar Betty kosten. <laughs> Het uh, derde boek uh, is een boek wat uit het Frans vertaald is. Een boek wat uit is gekomen bij Good Food Publishing. En dat heel simpelweg fingerfood heet. Een Engelse titel voor een frans boek in het Nederlands. Okay. Dat is altijd leuk, hè? Ja. Drie fouten. Drie Drie, Drie fouten. verschillende. Haal jij even adem. Er is verkeersinformatie. ABB verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nederweert en Kelpen staat nog 3 kilometer file. De weg is wel weer vrij. De A17 Roosendaal richting Dordrecht is dicht tussen Roosendaal West en Industrieterrein Borgwerf. En dat komt ook door een ongeluk. Dit is het kook- en eetprogramma Manjari op Radio 1, live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We hebben enkele gasten aan tafel zitten. Marjan Ippel is dat, zij heeft de Foodlingo Bij Bijbel gemaakt. Die komt woensdag uit. Betty Koster. Koningin van de Kaas gaat straks Hollandse geitenkaas met ons bespreken. En natuurlijk mijn steun en toeverlaat. Jona Freud, kookboekenfanaat. Nu bezig. Uit drie kookboeken heeft ze Blini gemaakt. Uh, de drie boeken heeft ze net genoemd. Uh, we delen nu hier in de studio in Amsterdam de Blini uit. Ik krijg nu alvast eentje met zalm voor. Dit is de Blini uit het boek Fingerfood. ja. Grappig is dat dat eigenlijk het uh, simpelste boekje is wat erbij is. En uh, ik vind dat de blini's er ontzettend mooi uitzien. Uh, daar zit die uh, die, die blini's worden gemaakt met een mengsel van volkorenbloem en bloem. Ja. Uh, dus geen boek wijd mail, wat normaal echt in een blini hoort volgens Wa waarom mij. Waarom doen die mensen dat niet met boekwijd eigenlijk? Nou, dat vraag ik mij dus inderdaad heel erg af. Nou, om die reden waarschijnlijk? Uh, nee, zo... want ik kan oh. blinis maken. Of ik heb blinis vaak okay, genoeg gemaakt ja. met mail, Die heel erg goed worden. Maar dat recept van uh, meneer Martin Kruidhoff klopt gewoon niet. Ik moet zeggen, ik vind de recepten sowieso heel interessant. Deze is verder niet zo... Dat, dit boek uit het boekvingervoet, daar is verder niet zoveel raars aan. Dat is uh, gewoon de normale verhoudingen die je voor de hand vindt liggen. Waarvan je denkt, nou... Daar kan weinig verkeerd aan gaan. Dus ik heb ze gemaakt en ze kwamen inderdaad ook vrij aardig uit de bus. Ik heb ze nog niet geproefd, want ik zit hier te praten. Jullie proeven ze wel, dus jullie ja. kunnen zeggen of ze smaken of niet. Ja, is wel lekker. Ze smaken. Krijg je met boekwijd nou grotere gaten erin? Is nou, dat... dat is dus met... Uh, is mij wel, ja. de, uh, ja. Nee, ja. er zit ook geen boekwijd in. Het is alleen met deze van hem... Ja. Nou, ik kan hem niet optillen. Waar Het ik niks spijt meer over mij heel erg. Ik zeg niks meer. Dat boek, de, de, de, toen ik bezig was met dat recept van Martin of toen dacht ik al, wat gebeurt hier? Er zit al veel te veel vocht bij. voor de hoeveelheid. Er staat 50 gram. Je bent nog even, even voor de duidelijkheid. Je bent nu met, met blini, blini 2 bezig. Dat is de Blini die ik niet eens te proeven geef. Ja, okay. ja want Dat, is gewoon, ja, hm. dat ziet eruit als een uh, verlepte pannenkoek. Ja. Maar uh, dat, en een blini moet gerezen zijn. Dus het moet echt een dikker, ja, zoals wij misschien de drie in de pan kennen... zo'n soort uh, uh, uh, uiterlijk moet hij hebben. En die, dat, uh, die blini van Martin Kruidhoff, of uit dat boek wat hij dan geschreven heeft... Uh, is een soort hele dunne pannenkoek. Ik heb van alles geprobeerd. Ook nu, ik heb vanmiddag in de winkel had ik al het beslag eerst klaar. Daar heb ik al meteen een gebakken. Die zag er ook zo uit. Toen denk ik, nou, dan laat ik het even reizen, want er zit natuurlijk in al die blini's... Zit ofwel gist ofwel uh, bakpoeder om ze te laten reizen. Want dat is ook de bedoeling bij een blini, dat hij echt een beetje ja. omhoog komt. Ja. En het is er gebeurd met die van hem... toen ik dat dus net voor vertrek uh, mee wilde nemen, was het ongeveer ontploft... Dus er zit niet alleen gist in, maar ook bier. Dus ik was echt zo de deksel eraf geduwd. die ik erop had gedaan. En mijn halve keuken onder het beslag lag ongeveer. Dat is dan toch, ze zeggen maar, de Russen komen. Maar dat precies. Is dan... ja. Maar ik heb dus die, nu het beslag, nadat het dus even rust heeft gehad en gerezen. en ik ga het dan bakken, ziet het er ook nog niet goed nee, uit. Dus nee, ik dit, denk dit dat Dit we... kan niet geserveerd worden. Mag ik nog even iets over die eerste, Blini? Want de ik eerste, er eventjes. Hè? Ik vind hem een beetje aan de droge kant. Ja. Het zou kunnen. Ja, dat het is, vind het, ik uh, ook. Het is, er zit wel, eens wel de enige waar gesmolten boter doorheen zit. Dus er zit wat vet doorheen. Ja. En, en dat, dat is, is bij die. Uh, Heel verdekt. Ja. <laughs> ik vond die blini van. Uh, nou ja, en ik mis ook wel een beetje, inderdaad, wat, wat je nou juist hebt. Die, bij die gaten boeken. Die je gaat door worden echt ja. grote gaten in ja. te komen. De laatste blini die we gaan proeven, of tenminste de tweede hebben we niet geproefd dus, hmm. is die uit het boek van Sof. Daar moet ik jullie van tevoren even iets over zeggen, misschien voordat jullie dat proeven. Oh, Daar hmm. zit halve zakje bakpoeder in. Zo, wow, Wat ik echt zo'n gigantische hoeveelheid vond, dat ik dacht, mijn god wat gaat dat worden. Ik moet zeggen, ze zien er nog aardiger uit dan ik wat op, op grond daarvan had verwacht. Uh, vijf zijn ook eieren een stuk ook een droog. In, ja, in maar in er geval. zitten vijf eieren in. Okay, ja. Vijf eieren op 200 gram bloem. En 2,5 zakje bakpoeder. Dat is dus uh, uh, 22, 25 gram bakpoeder. Dat is echt veel, mensen. Hmm. Dus als je een overgevoelig hebt voor, uh, overgevoeligheid hebt voor reismiddelen, weet ik niet of je van deze blini <lacht> heel lang blij wordt. Deze, deze blini heeft ook een, een rauwe uitje erop. Ja, die de, de, Daar de, moet je van houden. Precies. Jij niet dus. Dat je zo'n rauw uitje, gewoon nog uren daarna... ben je nog met zo'n rauw uitje... Ik krijg bij alle drie die blini's een suggestie voor het serveren. De ene is dat met uieringetjes, zalm en dillen. En bij de ander is dat met kaviaar. Dat is natuurlijk bij Martin Kruithoff... Maar goed, we gaan zelfs hier die caféjaar niet opleggen. Overigens heb ik de wel een potje meegenomen. Oh, we kunnen we wel even proeven. Dus je kan het wel. Ik vind proberen. nu wel in ieder geval, als je nu met je vork zeg maar, prikt in die blini. Die hmm. eerste en ja. in die tweede. Dan voelt die eerste wel heel stug aan. Ja. Ja. En ineens ja, is een stuk droog. stugger door die. Oké, ja. er okay, is wel ja. een verschil, is dat ik die van, uh, uit het Boek Zelf net heb gebakken. Ja. En die van uh, schijnt, ja. uit vanmiddag vlak voordat ik hier naartoe kwam. Maar, in de ja. wat ik wel heel dominant vind in die laatste uit Sof, ja. is die smaak van eieren. Ja. Het ja. zijn een soort eierkoeken. Het is, eierkoek, he. eierkoek, het is niet een echt een blimie is Nou het is het ook wel grappig dat ik in het oude boek van mevrouw molokko Vets, een geschenk van de jonge huisvrouw... een van de oudste Russisch bekende kookboeken... er is ooit een gedeelte van dat boek in het Nederlands vertaald... gelukkig mm -hmm. heb ik dat... Ik heb ook ooit het origineel wel gezien. Daarin staat ook dat blinis uh, voortgekomen zijn uit eierkoeken. Oftewel, dat het naar eieren smaakt en dat er veel eieren in zitten. Denk ik dat in de originele maar, Russische receptuur heel ligt. Uh, maar hand daardoor neigt hij ook een beetje naar de smaak van cake. En dat vind man. ik een moeilijke combinatie met die zalm op de een of andere wijze. Ja, dat, dat heb je dan. Er zat, ja, zat hier wel, wel in zout in, inderdaad. Er nee. zit overal wel gelukkig een snufje zout ja. in. Ik krijg trouwens mail binnen van Fred Verhees. Oh, weer Fred Verhees. Oh, Fred Verhees Druk. zit echt met, met met Die zit gewoon aan de radio. Boekwijd is geen graan, maar een kruidachtige plant. Over het algemeen daardoor veel meer smaak... dan de meeste andere graansoorten. Met een goed recept zijn blini... met boekwijd heerlijk en authentiek. Fred, als je nou toch bezig bent... stuur dan ook nog even een lekker goed recept in. Want dan kunnen we die er ook gewoon meteen bij zetten. Vind ik tenminste wel een goed idee. Ik heb top, overwogen ja? om dus vanmiddag het recept... wat ik zelf altijd maak ook nog mee te nemen. Maar... Nou ja goed, dan hadden we hier een soort uh, blini-tsunami gekregen. Ik, <lacht> ik, we ik had een juist ja. ja. Blini-tsunami. Goed, dankjewel Jona. Uh, en, uh, alle informatie. Een blini-bar. Ja. Een blini-bar. <lacht> Gaat het ook worden denk ik, 2014. Uh, u kunt de informatie thuis nalezen op onze website radiomanjare.nl. U kunt ons altijd van alles sturen. U kunt ook naar onze Facebookpagina gaan. Die, die heeft de, de snelheid van, van het licht. Ik bedoel, daar gebeurt de hele tijd wat op. En uh, zo is er uh, bijvoorbeeld afgelopen week is, is, is er een bericht binnengekomen van een gezelschap uh, mensen van middelbare leeftijd uit, uh, uit geest. En die doen uh, sinds wij zijn begonnen met onze kookwedstrijd Heel Holland Prakt, doen zij gewoon Heel Holland Prakt avonden. En ze hebben nu een recept ingestuurd dat heet Smixum Smaxum. Je maakt aardappelpuree zoals je gewend bent. Intussen fruit je een ui in een andere pan. De ui roer je met een blikje doperwten. Een plakje fijn gesneden ham. Een zakje of iets minder kerry door de aardappelpuree. En je maakt het smeuig af met een fikse guts tomatenketchup. Dit, is, uh, dit doet mij denken aan mijn studententijd. Kunnen we vragen hoe laat ze dit recept hebben <lacht> opgeschreven? In het geheugen van, van het stel zit dit er zo in. Het gerecht bleek in minder dan een half uur klaar. Ja, Dat geloof ik graag. We aten het toch maar op en vonden het best lekker, maar duidelijk gedateerd. Een mooie omschrijving om aan te geven dat het niet op je favoriete top 10 lijstje van recepten komt, maar zeker op de top 10 van gerechten met de mooiste namen. Smiksem, smaksem. U kunt het thuis natuurlijk nog een keer nagaan maken. Ik denk niet dat ik dat aan moet gaan raden, trouwens. Volgende. In de volgende uitzending hebben we weer een aflevering van Heel Holland Prakt. En iedereen kan nog inzenden daarvoor. Iedereen kan inzenden. Uh, ik heb ja, ook veel mensen gesproken. Je hebt het meteen heel hoog gelegd. hè? Nou, wij <laughs> hebben dit, Ik heb dit eigenlijk expres voorgelezen om het instap, uh, <laughs> instap laag te houden. Uh, nu gaan we weer heel erg omhoog, want we gaan naar Betty Kostenkoningin van de kaas. Zij bestiert samen met haar man met ferme hand haar kaaszaken Lamuze. Er is net een nieuw kind, Lamuze kind, bijgekomen. Een zaak in IJmuiden, uh, waar wij binnenkort gaan kijken... om te zien welke kazen jij daar allemaal serveert, Betty. En wij willen het vandaag met jou over Hollandse geitenkaas hebben. Want geitenkaas is waanzinnig populair. Geworden. Geworden. Hoe, of waardoor is die opmars van geitenkaas eigenlijk uh, ontstaan? Ja, Eigenlijk uit nood. Uh, we hadden uh, boeren die allemaal gewoon koeien hadden en kaas maakten. En dan hadden we er heel veel van. Mm -hmm. En kleine producenten. En dan bedoel ik niet klein in formaat, maar het land. En toen kwamen de quota waarbij vastgelegd werd... Uh, dat het eigenlijk voor een heleboel boeren niet meer rendabel was... En toen zijn een aantal boeren overgestapt op geitjes. Want daar wisten we nog helemaal niks met quota. En ze dachten, nou lekker, we gaan Ik gewoon geitjes gewoon Onontgonnen terrein. En met de receptuur van de gewone goudse kazen, de, de koemelkazen, zijn ze aan de slag gegaan. Dat was niet heel gewoon. Want we kennen alle Franse geitjes, alle Italiaanse geitjes. Ze zijn allemaal totaal anders van smaakstructuur. Want er werd ijzeren. dan een harde kaas gemaakt ja. van geiten, geiten, ja. uh, geitenmelk. En in het begin was dat niet heel toegankelijk. Toch een beetje het geitenwolle sokken niveau. <lacht> uh, het kinderboerderijgevoel. <lacht> <nee>. foodlingo. <lacht> en vooral als je rauwe geit maakt. En uh, ja, dan, dan heb je echt die, dat kinderboerderijgevoel als je dat eet. Dus dat werd uh, in het begin nog niet heel erg um, succesvol. Totdat grotere producenten de smaak wat neutraler kregen. En ja, dan komt daar natuurlijk ook een dotje allergie bij. We hebben tegenwoordig heel snel last van koemelkallergie. Nou, daar hebben we het al wel eens eerder over gehad in een programma. Dat ga je krijgen als je koemelk uit zo'n koe probeert te rammen... met de snelheid van uh, de trein naar Parijs. Ja. Dat moet je niet willen, want dan is die omzetting niet goed. En het is een industriele allergie, aanpak eigenlijk. Precies, ja. te, te groot, te massaal. Ja. ja. Dan krijg je allergieën. Nou, voor die allergieën is het dan fijn dat je wel geitenmelk en geitenkaas mag. Maar dan zou het fijn zijn als het niet zo naar het beestje smaakte. Dus er zijn inmiddels producenten die geitenkaas maken... wat eigenlijk niet zo naar geitenkaas smaakt. Want even voor de duidelijkheid, geitenmelk smaakt inderdaad heel erg naar geit. Ja. En zullen we nou eens een poging doen om dat te omschrijven? Uh, ik roep animaal, dat als eerste. Het is heel animaal. Dierlijk. Ik, dierlijk, dus, ja. ja. Het kinderboerderijgevoel, want die geur heeft het ook duidelijk. En als je je daar gewoon bij neer kunt leggen dat geit zo hoort en mag smaken dan kun je dat heel erg lekker gaan vinden. Maar je moet natuurlijk niet uh, trauma's... Er zijn mensen bijvoorbeeld die in mijn winkel komen... en die de oorlog meegemaakt hebben... en geitvlees moesten eten omdat er niets anders was. Dan is dat gewoon traumatisch. Dan krijg je het nooit meer lekker. Het is een hele doordringende smaak gewoon... Ja. Terwijl bijvoorbeeld in onze voormalige Overzeese Rijksdelen... wordt heel veel geit gegeten. Heerlijk. En er worden stoofpot, uh, stoofpotten ja. meegemaakt. En dan is het heel sappig ja. en, en ook heel erg lekker. Heerlijk. Ja. Ik ben ook dol op geitenvlees. Maar ik heb ook geen trauma met geitenvlees. Nee. Nee. nee, maar als je nee, in de oorlog ik... niet had en je moest het gewoon braden... <laughs> jij bent van na de oorlog ook. Ik ben van na de oorlog. <laughs> en ik ging vroeger geitenijsjes eten op de geitenboerderij. Ja, in geitenkaas in de ja Heel Heerlijk. erg bijzonder, ja. ja, zeker. Overigens is nu een hype uh, fitch van geit, of, uh, karamels en fudge van geitenmelk. Oh, ja. Omdat je na de productie van geitenkaas de wei overhoudt. Ja. En dat maken ze van de wei. En dat is nu een hele hype. Nu is er zoveel vraag naar geitenkaas ja. inmiddels, hier in Nederland ook... dat er eigenlijk... Gewoon geiten geproduceerd worden om melk te krijgen... Ja. om veel productie van geitenmelk te, te hebben. Precies. En daar sneuvelen dan weer heel veel bokjes bij, heb ik begrepen. Ja, dat, dat is niet anders. Dat is net als met koeien. Je kunt... Je kunt nee, je mag niet manipuleren dat je alleen maar vrouwtjes ter wereld brengt die melk gaan geven. Dat hoort zo niet. En de bokjes hebben tegenwoordig een hele goede bestemming. Want, want? Uh, gastronomisch Nederland weet daar zijn weg mee. Zodra straks in eind februari uh, alle lammetjes geboren zijn... dan worden de bokjes nog een maand afgemest. Zoals we dat noemen in de slagersbranche. En dan vinden ze hun weg naar de betere restaurants door heel Nederland. Vroeger was dat heel triest. Dan gingen ze op een vrachtwagen naar Spanje, want daar doen ze er een moord voor. Maar Spanje wilde zelf slachten. En dat betekende dat als er uh, uh, 30% levend aankwam, dan was dat meegenomen. En de rest kon gewoon vernietigd worden. Dat zijn natuurlijk desastreuze dingen. Maar die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Mm -hmm. En je kan ook als consument tegenwoordig, ik denk dat je dat via internet ja. zo op kan vinden... ook uh, geiten of halve geitenbokjes of kartgeitenbokjes ja. bestellen. Of in dus het helemaal. is niet alleen maar meer restaurant. En is die smaak eigenlijk totaal een andere smaak? Ja, je moet je voorstellen dat het een beetje doet denken aan, aan lam. Iets zoeder vind ik het zelf. Ja? En het is heel zacht. Want je moet niet dat hele penetrante vlees... Het is natuurlijk geen oude bok die je zit uh, weg te werken. Nee, een jong, ja, een jong bokkie. Maar die laat zich goed stoven dus, begrijp ik. Ja, ik, ik heb één keer de fout gemaakt. Ik kreeg John half te gast. En toen dacht ik, ik ga hem eens ik had melk, Ja. Ik had zo'n melkbokje. En toen dacht ik, nou dan ga ik hem fileren en de, de, de mooie delen kort ba roer bakken. En en toen we om half elf aan tafel gingen. <laughs> Was hij <er> helaas, dronken. <laughs> en heel weinig op tafel. Want ik had dat bokje natuurlijk gewoon zo moeten roosteren. Ja. En niet moeten vieren delen. To never try to impress nee. the chef. Ja, zo heb ik het een keer gegeten inderdaad. echt ja. Een, uh, ja. Ja. ja, vreselijk. Laten we eens even naar die kaas gaan. Ja. Je hebt drie soorten kaas meegenomen. Hollandse geitenkaas hebben we voor gekozen. Nederlandse geit, ja. ja. Nederlandse geit. Een harde, een zachte en een blauwe. Ja. Uh, we beginnen met de zachte, denk ja. ik dan, hè? Ja. Ja, laten we dat, dat maar doen, al is hij niet zacht van smaak. We gaan uh, voor de zachte gaan we naar Hezen in Brabant. Dat is dus de boer die nu doorproduceert in deze periode. En die maakt picobello. Gewoon lekker Nederlands, hij is picobello, die geitenkaas. Het is een rolletje van, in dit geval zo'n beetje 240 gram... met een prachtig wit schimmelkorsje eromheen. En het bijzondere daarvan is, hij is rauwmelks, biologisch. Het bijzondere daarvan is dat hij eigenlijk heel dicht bij de Franse bus komt... De, de rollen geitenkaas die we overal wel zien. Ja. Allee, alleen een veel uh, uh, diepere smaak met een klein pepertje. Dus we beginnen ermee. Maar het is eigenlijk best wel een, een heftige Stevige. smaak om te beginnen. Ja, Want die die bush waar je het over hebt, die komen we natuurlijk overal tegen. Die komen we ja. ook in de supermarkt tegen enzovoort. En soms heeft hij die... Nauwelijks smaak, Ja, nee. Dit maar dan is, ook, is het gewoon. Uh, het wordt ook heel vaak gemaakt van uh, ingevroren wrongel, wat ze importeren uit allerlei landen waar ze het zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen. Dat werkt dus niet? Dat werkt dus niet. Dus je moet als je zo'n busje koopt, eigenlijk wel zorgen dat je een mooie busje hebt. Maar ja, dat even naar toch niet dit geitenkaasje. Dit is toch echt En hoe rood. lang heeft die gereipt? Uh, deze is nu hm. van begin december. Oh ja qua productie, Dus um, we praten over acht, zeven weken. Mm, hoe, lang, hoe, hoe lang kan dit goed blijven, Betty? Mm, ja, goed blijven is een, is een, een uh, moeilijk woord. Want het gaat eigenlijk om hoe je hem bewaart en wat je doel is. Wil je hem heel jong eten en fris en, en, en zacht? Of wil je hem eten zoals hij hoort, zoals hij nu is? En dan met dat kleine pepertje op de achtergrond. Hij is heel geprononceerd. Ja, en wel romig tegelijkertijd. Ja, hij is ja. bijzonder ja. romig. Laat ik hem nu... Um, ja. kouder afrijpen en iets droger. Dan wordt hij wat droger en wat uh, uh, zo, bijna zoeter, zou ik zeggen. Maar ik, ik vind hem eigenlijk zo horen. Ik vind het wel mooi met dat, met dat zachte van binnen en dat uh, kortje ja, eromheen. Ja. Ik opteer wel voor een krekkertje erbij. Want dat brengt de zaak in evenwicht, heb ik ja. zomaar gewoon bedacht. Is een krekertje natuurlijk <laughs> weer niet zomaar een krekkertje. Want dat is weer want een hele luxe krekker. We hebben een crostini uit Engeland, uit van de firma Bath. En dat is een crostini met kerstjes. En dat is zo'n lekkere product. Dat geeft een beetje die zoetigheid mee. Precies. En nou, dit is een heerlijke 100% verantwoord uh, geitenkaasje. Ja. We gaan naar de nummer 2. We gaan naar de nummer 2. Dan gaan we naar en nu Mathiel. Ik vind het een vreselijk woord om uit mijn mond. Het is een plaatje in Groningen. En daar komt deze geitenkaas vandaan. Het heet Koolboener. En dit is eigenlijk van een Hobbykaasmaker mm -hmm. die um, nog een beetje experimenteel bezig is. Hij is begonnen met een geitenkaas te maken en dit was een, een grote jongen van een kilo of negen. En toen dacht hij, weet je, ik wil niet die coating eromheen die al die andere boeren doen. Hè, dat is zo'n soort um, plastic coating. Ja, zo'n laag eromheen. Ik gebruik biologische melk. Dan wil ik ook zo natuurlijk mogelijk de korst. Dus hij heeft hem eerst ingewreven... met yoghurt en een wit schimmelcultuur. Mm -hmm. Dat lijkt lekker. Dat vond de kaasmeid ook heel erg lekker. Kaasmeid is een minuscule klein beestje. Die um, beginnen aan de buitenkant van de kaas. Een meid met een lange ei. Precies. Mm -hmm. En die maken dan um, de korst helemaal poreus. En een beetje meid is echt niet erg. In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd dat ze alleen maar op de beste kaas komen. Dus het is een compliment voor de kaas. Maar in Nederland zijn we toch altijd bang voor alles wat kruipt en... Uh, dus hij vond de meid iets te enthousiast. <lacht> en toen heeft hij um, de korst ingewreven met gekarameliseerde appelstroop. Wat hij zelf gemaakt heeft van biologische appelstroop. Nou, we praten over een kaas van april vorig jaar. Dus we, um, hij heeft uh, al even ja. Doen, ja. En wat er gebeurt in zo'n kaas is dat je prachtige karameltonen krijgt. Dat heeft in de eerste instantie al die meid een beetje... door dat poreus maken van die korst... krijg je al een beetje die karameltonen in een kaas. Hè? Mimolet heeft dat ook veel meer dan bijvoorbeeld onze commissiekaas... die dan um, een plastic coating heeft. En dan heeft hij um, totaal niet iets animaals... iets bijna um, aards, zou ik zeggen. En dat heeft te maken met de plek waar hij rijpt... In de, uh, gewoon in de kelder van de boerderij... Dat is heel bijzonder dit. Ja, dit is uh, een meneer die uh, bij ons in de winkel kwam en zei: wil je gewoon eens proeven? En toevallig had hij zijn auto vol liggen. Dus dat kwam er mooi uit. Want mm. we waren er weg van. Dus dan wil je meteen kopen. Hup, en dan is het fijn dat het ook kan. Het heeft en, iets ja. Er ja. zit iets zoets in, ja, ja. in de naasmaak. Maar ja. het heeft ook er zit ook een soort een soort, soort, soort kristalletje in. Of? Wat is ja, dat? dat? ja, dat hele fijne kristalletje. Dat wat heeft is natuurlijk dat? te maken met de, Nou, dat zijn de omgezet. De eiwitten worden tijdens de rijping omgezet. En dan krijg, dat gaat op den duur kristalliseren. Dus het zijn eigenlijk een soort van uh, gekristalliseerde aminozuren. Ja, dit, dit zijn, dit, wat, wat u nu thuis hoort, dat zijn geen gekristalliseerde aminozuren, <lacht> Maar dit is gewoon dat Jona vind Dat is Ford. dat hele interessante crackertje <lacht> wat je hier doen. Moest toch allerlei... verboden worden ook, jongens? <lacht> <lacht> kan toch niet? Maar dit soort <lacht> Ja, Dat kan helaas niet anders, hè? Nee. Een dooreet Daar Dan moet je gebit bijgeleverd krijgen. We gaan naar de derde kaas. We ja, hebben ja, nog Maar een dit is tijd. ook echt een dooreet kaasje. Ja, vind je niet? Ja, ja. erg lekker. Echt lekker. Volgende is geen uh, echte dooreetkaas. Want dit is echt um, um, bijna gewelddadig. Maar ik vind het ook gewelddadig mooi. Ladies Blue. Uit het plaatsje Nooit gedacht in Drenthe. Biologisch, Raal Melks. Een dame die um, in een project belandde van onze regering... om een nieuwe kaas te ontwikkelen. Zij ging harder dan het project. Dus binnen uh, zes maanden stapte ze uit het project... En toen haar kaas eenmaal ontwikkeld was, moest ze een naam bedenken. Ze had een favoriete geit. En die favoriete geit heette Lady. En Lady was een hele eigen wijzigheid. Die um, haar eigen bok uitzocht voor de dekking. Omdat ze. Nou ja, zo hoort het ook eigenlijk. <lacht> en, uh, en uiteindelijk. Geit. <lacht> Precies, daardoor een beetje de favoriet van Ayla. En toen uh, het kaasje eenmaal ontwikkeld was. En Ayla naam zocht. Toen overleed Lady. Ach, ah, ja. nog. dit is toch ook een heel dramatisch verhaal. Vind je verhaal. niet? Ja. En uit eerbetoon aan Lady heet deze kaas Lady's Blue. En het fijne van deze kaas is, als ik meteen iets mag zeggen daarover... Ja. Is, is dat hij niet, niet te scherp is. Nee. Hij heeft een enorme rondheid en, en zachtheid. Ja. Erg lekker. Met venijn in de staart roep ik altijd. Want hij heeft wel dat, dat kleine trapje achteraf... dat je toch geit zit te eten. Vind je niet? ja. Ik, ik vind het, dat het erg lekker. Het zou, als je mij dat, ja, ik zou op een gegeven moment wel denken, het is geitenkaas. Maar het heeft verder niks meer met geitenkaas te maken. Nee, Ook vind niet je? met koeienkaas, vind ik. Oké, okay, nee, het is een kaas Wel met Ja, kaas? Op zichzelf. ja, ja. wel met kaas. Op zichzelf <laughs> staande de kaas, dit. Absoluut, het is ja. uniek. Het is iets waar we heel trots op zijn. En uh, ja, ik heb heel veel respect voor haar. Het is topgeheim. Ze laat niemand toe bij de productie of in de kelders... waar ze ze laat rijpen. <tus> en daar heeft ze gelijk in. Want uh, de grote jongens zijn niet gek. Maar dit is echt een uniek ja, Nederlands mooi. product. Hij we gaan, uh, mooi, we, we ja, gaan uh, toch al een beetje een afdaling inzetten. Dat is okay. bij dit programma hey, zo. Dat's. Net als het leuke is, oh, Jan, dan denk je... Hé, nou, ik wil wel door, kan niet. Jona Freud, die beantwoordt uh, iedere uitzending aan het eind een vraag. Lieve Jona... Jo Brunenborg uit Berg uit Weert, die heeft ons een, uh, een vraag gestuurd. Hij wilde eigenlijk zelf aan de telefoon komen, maar hij zit bij een concert omdat hij jarig is. Van harte gefeliciteerd. En hij schrijft: U weet vast wel, Jona, wat de beste manier is om BNS-saus te maken die niets gift. Bij ons is de kans slechts zo'n 50%. Met vriendelijke groet Jo en Rino uit Weert. BNS-saus. Jo en Rino, gefeliciteerd. Um, we hebben natuurlijk de BNS ooit behandeld. In een jaren, ik heb het even teruggezocht, in oktober 2011 was dat al. En, maar die recepten staan nog wel allemaal op de site. En in, ook in mijn herinnering, en dat kan ook eigenlijk moeilijk anders... kwam het recept van Elizabeth David toen als beste uit de bus. Nou is het grappig dat deze meneer Jo of, ja dat zal Jo zijn geweest... Uh, het recept dat hij gebruikt ook van Elizabeth David is. Dus hij gebruikt in principe hetzelfde recept... Maar bij, bij, bij hem mislukt het heel vaak. Ja, en ik denk... In 50% van de gevallen, tijdens, een klo, tijdens het kloppen... dan gaat hij vlak voordat hij klaar is in de schrift. En ik denk, als ik daar... Uh, ik heb daar geprobeerd allerlei dingen op na te slaan nog een keer... om ze zeker te gaan weten. Bij Obenmarie zijn er twee dingen heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat je ervoor zorgt... dat het water aan de onderkant van je schaal... niet het water in de pan raakt... Want als je dat doet, wordt het daar heter. Kijk, de, het idee van de aubain -Marie is dat je stoom om die schaal heen gaat. Wat mensen heel vaak doen, aubain -Marie, is dan hangen ze zo'n bak in een bak pan water. Ja. En dan zit die onderkant gewoon in het water. Maar als je dat doet, dan gaat het helemaal met, ei, met eieren bijvoorbeeld. Wordt het onderal al roerij en daarboven niet. Dan stolt het al. Dus ik denk dat hij mm. in het water gehangen heeft. Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat op afstand... Uh, te zeggen. Maar ik, dat is wat ik zou proberen. Voor de rest denk ik dat het belangrijk is dat je weet, dat ook al gaat hij in de schrift, dat je opnieuw kan beginnen. Gewoon met een, uh, uh, een nieuwe eidooier loskloppen en de geschifte uh, BRNs daar doorheen te gaan roeren. Ik denk dat als je weet dat je het op die manier kan oplossen, je veel minder bang bent dat het in de schrift raakt. En het dus ook minder snel in de schrift Maar schip wacht even, je zit nu dus ook nog een heel psychologisch ja. element. Ja. Dus als je niet denkt dat je in de schrift gaat, dan gaat hij ja. Dat denk ik, ja. nou, Dat probeer ik mijn hele leven al, dit wat jij zegt. Ga jij dan maar eens die BRN's <tomt> maken met de overtuiging dat het lukt. En als het niet lukt, dan is het niet erg. Want dan gaat die dooier gewoon. Eerst ga je opnieuw een dooier beginnen en dan gooi je die geschikte. Lieve Jona had erbij. twee argumenten. De eerste vond ik ijzersterk. Ja, de, de eerste was wat sterker. Op zich is het dus een goed recept van Elisabeth TV. Het recept van Elizabeth David is uh, goed en ik denk dat je gewoon heel erg belangrijk is zorg dat je, oh Marie, dat die bodem niet het water raakt eronder. Just. En het enige wat ik dan nog wil zeggen, je kan hem ook van tevoren maken, raakt niet, eh, dan ben je misschien ook iets minder in paniek. Je kan een bernesse prima in een thermoskan bewaren om warm te houden. Kijk, dat is nog eens een goede tip. Jo, ja, uh, uh, ja. Bruneberg uit Weert. Probeer dit nu even en stuur ons een mail. Uh, andere luisteraars, stuur ons ook mail. Stuur ons vragen voor Lieve Jona. Misschien, uh, het mag over alles gaan. En we hebben altijd een antwoord. Of het nou het goede antwoord is, dat zien we dan wel weer. Maar we hebben in ieder geval een antwoord. Nou. Uh, dit is ook meteen het einde van deze aflevering van Mandjaren. En we zijn er pas weer over vier weken. Want over twee weken dan wordt er geschaatst op hoog niveau in Sochi. In de komende uitzending de tweede aflevering van onze kookwedstrijd Heel Holland prakt, Dat is vrijdag 21 februari. Meer informatie over deze wedstrijd waar u nog steeds voor kunt insturen. Hè? En u hoeft niet alleen maar stampotten te doen. Het mogen ook gewoon simpele gerechten zijn. Smitsi, Smatsi, sm hoe heet het nou? Even weer? Ja, Smiksum, smaksem. is ook gewoon door ons goedgekeurd. En als, als u niet oppakt. Dan wordt het dat volgende keer. Dus stuur in uh, manjare.nl, radiomandjare.nl. En zometeen één op straat met Rob Oudkerk over medicinale cannabis. Ook een leuk onderwerp. Zometeen na acht uur. Dank voor jullie komst. Dank je. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Zeker nu, want tot en met 1 februari krijgt u drievoudig glas voor de prijs van dubbelglas. Dus drie voor de prijs van 2. Kies ook daarom voor kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Hamsteren! Oh nee, nog steeds die kleupende plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Hamsteren! Huh? Albert Heijn heb echt niets beters verzinnen. Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamster! Ah, ja, nu wil ik het zat. We nemen gewoon omslag. Ja, gaan we lekker bij Wakkerdier werken? Hamsters laten de plofkip liever lopen. Jij ook? Kijk op Wakkerdier.nl. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl. Dit is Radio 1.